Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Honderden Iraanse militairen hebben afgelopen week in het buurland Irak gevochten tegen strijders van de Islamitische staat. Dat meldt de nieuwszender Al Jazeera. De Iraniërs zouden samen met de Koerden van de Persmerga hebben geprobeerd een dorp terug te veroveren op de IS-extremisten. Dat is mislukt. Teheran ontkent dat Iraniërs de grens met Irak over zijn geweest. Het parlement van Sierra Leone heeft een wet aangenomen die het verstoppen van ebola-patiënten strafbaar stelt. Overtreders kunnen een gevangenisstraf krijgen van twee jaar. De wet moet nog worden ondertekend door de president. Veel families houden hun zieken thuis. Volgens de minister van Justitie in Sierra Leone werken ze daarmee de bestrijding van de epidemie tegen. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in West-Afrika ruim 1400 mensen aan ebola overleden. Er zijn meer dan 2600 infecties gemeld, maar de WHO denkt dat de werkelijke aantallen hoger zijn omdat veel ziektegevallen niet worden gemeld. In Eindhoven staat een appartementencomplex op instorten door een brand. De pilaren zijn aangetast door de hitte. De bewoners zijn geëvacueerd. Vannacht brak er brand uit in een tankstation tegenover de flat in de wijk Woensel en het vuur sloeg al snel over. De Velsertunnel in de A22 is rond 8 uur vanochtend weer open gegaan. Afgelopen vrijdag moest de tunnel dicht vanwege een stroomstoring. De bewakingscamera's en pompen om het regenwater af te voeren, die werkten niet meer. In Algerije is een profvoetballer om het leven gekomen doordat uit het publiek iets tegen zijn hoofd werd gegooid. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd in de Algerijnse eredivisie. Het slachtoffer is Albert E. Bossen, een voetballer van 24 jaar uit Cameroen. Hij speelde zes keer in het nationale team. Wat hem geraakt heeft is nog niet bekend. Het weer, zon en buien wisselen elkaar af. In het westen blijft het vanmiddag zo goed als droog. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Delft en Knoopend-Ippenburg twee kilometer file. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 To the rain, just listen. To the rain, just listen. Well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 Een nummer van het gelijknamige album uit 1965. Jimmy Smith. I'm going to be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 Thank mm -hmm.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 We luisteren naar Charles Kinard met de Blue Farouk. De eerste uur van CFM Jazz zit er bijna op. We gaan natuurlijk zo direct verder met nog veel meer muziek in het teken van het thema. Met hem een B3-orgel in de jazz. Tot zo direct na het Nieuws van Elf.